Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve, anders zeg je het lieve nog niet. Ik ben Frater Van Nantius uit Schin Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit over Worms. Dat is de pratende pater. En dan je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder.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 Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Ja, na het concilie. Ja, mooi nog een puul, zeggen ze bij ons in Schinnerpul. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je gloria je geen. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Zeg als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor.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 Ach, succes beslaat de bril altijd, hè. En zonder de bril ben ik niks, hè. Zo, dan zijn we weer. Laat een lied uw dag doorklinken En uw hart verliest zijn steen Sikkels blinken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 Maar ja tegen het leven, ja tegen het liefde anders nog zeggen.